7 uur. Michel Koenen met het NOS journaal. Er is een voorlopige deal over de Brexit. De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn eruit met elkaar. En vanavond komen alle Britse ministers langs bij premier May op Downing Street 10 om de details door te nemen over het vertrek van de Britten uit de EU. En morgenochtend zou mij het kabinet bij elkaar hebben geroepen om de overeenkomst intern te bespreken. En vooral de toekomst van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland... was een slepende kwestie tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd. In een bedrijfspand in Enschede heeft de politie meerdere doden gevonden. Volgens RTVO zou het gaan om twee personen... maar dat kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd... of wat de doodsoorzaak is. Eerder sprak de politie nog van een schietpartij. En er wordt nog onderzoek gedaan in het bedrijfspand in Enschede. Ook wordt gesproken met buurtbewoners. Hamas en andere Palestijnse organisaties hebben een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand met Israël aanvaard. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. Al een paar dagen is het onrustig in de Gazastrook na een mislukte Israëlische operatie. Die liep uit op een bloedig vuurgevecht met tal van vergeldingsacties over en weer. Het is de hevigste geweldsaanval tussen Hamas en Israël in vier jaar tijd. En de woonadressen van ZZP'ers worden uit het online adressenbestand van de Kamer van Koophandel geschrapt. Een motie daarover is aangenomen door de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag besloot de Kamer van Koophandel zelf al de telefoonnummers uit het online adressenbestand te verwijderen na aanhoudende klachten van ZZP'ers. En gelijk daarna werd de motie over de woonadressen ingediend. Het weer nog bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur op sommige plaatsen tot een graad of 4. Er is kans op mist. Morgen geregeld zon. Het wordt al maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alleen nog wat korte dagelijkse files, bijvoorbeeld op de A10, de Ring Noord van Amsterdam... Tussen Amsterdam buiten Veldert en knopend watergraafsmeer 5 kilometer file en 5 minuten vertraging. En op de zuidelijke ring, richting Koenplein, tussen Amsterdam over Amstel en knopend Nieuwe Meer, ook 5 kilometer en 5 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 It's the day.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 Said he.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 They mm -hmm. Some ladies out there, and nobody that seems to care, and no beauty queens out there. There's just a willingness to Take the stairs straight through the room. We all give away our goods too soon, and we'll. Just come spilling out. Does, I'm already gone 6.9. Zie in the